12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Vluchtelingenkamp in Turkije vanuit Syrië beschoten. Herdenking Alfa aan de Rijn is bezig. En Spaanse piloten staken. Het weer het is regenachtig. Vanmiddag dan neemt de hoeveelheid regen nog toe. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. 12 graden wordt het vandaag. Morgenochtend dan is er nog steeds wat regen. Maar die trekt wel naar het oosten weg. Een ernstig incident bij de Turk-Syrische grens. Bij beschietingen vanuit Syrië op een vluchtelingenkamp... zijn twee Syrische vluchtelingen en een Turkse vertaler gewond geraakt. Onze correspondent Bram Vermeulen in Istanbul nu. Bram, wat weet jij er meer van?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 dat het Turkse leger Syrië moet binnentrekken... en dat zou een enorme escalatie van het geweld betekenen. Kortom, het is maar een incident wat we nu horen in het afgelopen uur... uur maar in deze tijden van hoogspanning in deze regio een zeer belangrijk incident. Bram van Muilen vanuit Istanbul. Dan Alfa aan de Rijn. Daar worden op dit moment de slachtoffers herdacht van de schietpartij... in winkelcentrum Ridderhof vorig jaar... De dader Tristan van der Vlis schoot toen zes mensen dood en pleegde zelfmoord. Zeventien mensen raakten gewond. Joris van de Kerkhof, onze verslaggever, is in Alphen. Joris, uh, wat voor indruk maakt die herdenking op jou? Af en toe stil bij kunnen staan. we kennen de toespraak net van een van de, van de slachtoffers, Anna Postma, die er, uh, dit paasweekend voor het eerst sinds een jaar weer in het winkelcentrum kwam in haar rolstoel. Uh, was ze daar naartoe gegaan met vrienden en, uh, en anderen, heeft met veel mensen uh, hier gesproken, uh, om uiteindelijk hier zojuist een uh, toespraak uh, te kunnen houden. De voorzitter van de winkeliersvereniging die houdt nu een toespraak. Bedankt de gemeente en de hulpverleners voor de hulp die er het afgelopen jaar geweest is. En loopt nu naar een gedenkplaat toe die onthuld gaat worden. Hanna Postma, een van de slachtoffers, vertelde twintig minuten geleden over één jaar geleden. En dat gebeurde vanuit haar rolstoel ontzettend krachtig op deze manier. Beste mensen, lotgenoten... Ik sta hier met gemengde gevoelens. Gemengde gevoelens. Aan de ene kant het verdriet. Het herdenken. Van mensen... die het leven hebben verloren. Twee vrienden van mij. Met die ik stond te praten. Ik had geen ruimte. Tot nu toe, tot voor kort. Om te beseffen... Hoezeer ik het miste. Ik zat in mijn eigen kringetje, in mijn eigen pijn. En zo hebben heel veel mensen pijn, omdat ze fysiek ook geraakt zijn. Maar niet alleen fysiek, het kringetje is veel groter. Mensen die emotioneel geraakt zijn... Ja, www.deridderhof.nl, bedankt en tot ziens. Daarboven is nou zojuist de gedenkplaat uh, onthuld. Heb het leven lief, dat gaat Lisbeth Lister zo dadelijk ook, uh, ook zingen. Met deze mevrouw Posma, die aan de zijkant uh, stond te kijken... toen deze plaat onthuld werd. Zij vervolgde haar toespraak met een oproep. En laten we elkaar zo steunen. Mensen, iedereen die hier zijn, maar breder nog. Iedereen die misschien...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 Als de letter komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht, door de blauwe lucht heb het leven lief. Lisbeth Lister zong ik ook bij de herdenkingen vorig jaar. En daar sprak toen ook de burgemeester, die nu J.C. Bloem aanhaalt. Denkend aan de dood kan ik niet slapen, niet slapend denk ik... Aan de dood. En de burgemeester ging ook in op de oproep van Hanna Postma. Tweede paasdag is zo'n dag waarin je kijkt ook naar de toekomst. Waarin je ook kijkt naar het nieuwe leven. Laten we daar, zoals Hanna Postma het zo net zei, met z'n allen aan werken. 100% vrije maatschappij waarin iedereen kan doen wat hij wil en waar het veilig is, zal nooit helemaal zijn. Maar we kunnen er wel allemaal schouder aan schouder ons steentje aan bijdragen. Als 9 april dat onder ons ook bewerkstelligt, dan is er misschien toch nog iets uit 9 april... wat ons sterker maakt, saamhoriger maakt en wat goed is voor de maatschappij. Mag ik jullie vragen om een twee minuten stilte en daarna luisteren we naar De Roos, gezongen door Collegium Focci. En die twee minuten stilte uh, kwam een indrukwekkende twee minuten stilte... waarna de roos gezongen werd, waarna het uh, um, kunstwerk of de glasplaat onthuld werd. Die glasplaat die midden op het plein staat, het middenplein van de uh, Ridderhof. En die je kunt zien als je er naartoe loopt uh, vanuit uh, uh, de winkels uh, de Hubo... en uh, vanuit de andere kant van Kip en zo. En die je heel goed kunt zien aan de achterkant als je met de roltrap naar beneden gaat... Lisbeth List zingt de tekst die op de plaats staat. Heb het leven lief. En de herdenking gaat zo dadelijk naar buiten. Een boom geplant, een bankje. Daar kunnen mensen zitten, kunnen herdenken. En kunnen ze vandaag in ieder geval ook bloemen leggen. Joris van de Kerkhof bij de herdenking in Alfa aan de Rijn. Dit is het NOS Journaal met Dorald Megens.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 En ook de verbinding met Schiphol. Spanje-correspondent Robert Bosgaard. Uh, Robert, dat is een, een forse actie. Tot uh, ja, halverwege juli: twee dagen in de week staken dagen aangekondigd. Nou is het ook vaker gebeurd dat wanneer de Iberia-piloten met zo'n soort dreigement afkwamen, uiteindelijk een groot deel van die stakingsdagen of protestacties werd afgezet. Maar goed, eh, vorige december, februari hadden ze in totaal iets van, nou, 35 van die stakingsdagen aangekondigd en daarvan zijn uiteindelijk toen 24 niet doorgegaan. Of, dat wil zeggen, op die 24 dagen heeft Iberia toen wel gewerkt... Maar goed, het gaat regelmatig hart tegen hart tussen Iberia en zijn piloten en ja, dan zijn dus steeds de reizigers zijn de slachtoffers. En, en we gaan het over geld weer.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 maar in verschillende vormen. Hmm. Wat willen ze dan met die actie bereiken, Robert? Dat die weer hier door de knieën gaat en ophoudt met die low-cost maatschappij... of in ieder geval belooft dat ze daar meer Spaanse piloten zal inzetten. En, en dat kan uh, tot 20 juli gaan duren. Maar misschien, zeg jij, wordt uh, de soep niet zo heet gegeten als uh, opgediend? Dat is in ieder geval al vrij vaak gebeurd. Oké. Okay. Dank je voor dit moment. Robert Boschart.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 Volgens de politie is het slachtoffer waarschijnlijk door geweld omgekomen. De verzorgster heeft een man zien wegrennen na het incident. Maar die wegrennende man is nog niet gevonden. De man die werd verdacht van doodslag op zijn ex-vrouw uit Helmond. heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis in Vught. De man van 51 zat sinds half februari in voorarrest. Begin vorige maand bekende hij dat hij zijn ex-vrouw had gedood. Zij werd 14 februari gevonden in een bos in Knechtsel in Brabant. En haar lichaam was grotendeels verbrand. Het Openbaar Ministerie kijkt deze week naar de zaak. Als er nou geen andere verdachten in beeld zijn... dan wordt het onderzoek naar de moord op Jolanda Weber gesloten. België, daar zijn cipiers van een gevangenis in Anden in staking gegaan... na een ontsnappingspoging gisteren. Daarbij raakte een aantal gevangenbewaarders gewond. Twee gevangenen in het Waalse Anden probeerden gisteren te ontsnappen. Ze waren bewapend met messen en ze verwonden daarmee zeker drie cipiers. Een andere bewaker werd gegijzeld. Eén gevangene wist met die cipier als gijzelaar te ontsnappen. Maar die reed zich vast bij wegwerkzaamheden en werd weer ingerekend. Vanwege de staking heeft de politie tijdelijk de bewaking van de gevangenis in Anden overgenomen. Bijna 13 over 12. We gaan naar de ANWB. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Kees Kwaks. Goedemiddag, Dorald. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam Amersfoort. Richting Amersfoort vanaf Soest tot Barneveld richting Amsterdam, tussen Amersfoort en Bunschoten. En de nasleep van een spoedreparatie is er op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Er was wat asfaltschade bij Zoldbommel. Dat is gerepareerd, de rijstroken zijn open. Bij Waardenburg nog twee kilometer file. Dankjewel, Kees. De hoofdpunten van deze uitzending... gewonden bij beschieting Syrisch vluchtelingenkamp in Turkije. Alfa de Rijn herdenkt de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof. En Spaanse piloten, die staken...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 Goedemiddag allemaal, een beetje aangepaste uitzending op deze Tweede Paasdag. We gaan praten over media en rechtspraak, want er is in de media nogal wat te doen over de gerechtelijke uh, uitspraken, over de rechtelijke macht ook. Trouwens, niet alleen in die media, ook in Politiek Den Haag bemoeien ze zich steeds meer met de rechtspraak. Een gesprek zometeen met drie betrokkenen. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De eerste die aan de bak moet in de Nationale Nieuwsquiz is Douwe Zwierstra. Hij komt uit Hilversum, komt op de fiets komen vanochtend. Wilt u ook meedoen aan die quiz? Trouwens, mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. Ja, op de feestdagen praten we over de rol van de media in bepaalde beroepssectoren. En vandaag gaat het over de media en de rechtspraak. Het onberispelijke imago van de rechterlijke macht ligt onder vuur. Rechters worden gevraagd, politici bemoeien zich met de uitspraken van rechters. En intussen zit de media er bovenop. Rechtszaken, zoals die tegen Robert M., krijgen volop aandacht. Advocaten en officieren van justitie verschijnen geregeld op tv. En de volgende stap is misschien ook wel dat rechters aanschuiven bij Pauw en Witteman. Ik ga daarover praten met drie betrokkenen. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman van de Telegraaf volgt bijvoorbeeld de Amsterdamse zedenzaak. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Advocaat en mediaadviseur van de rechtspraak. Hij adviseert dus advocaten, het OM en ook rechter Gerben Kor. Hartelijk welkom. Bedankt. En rechter Reinier van Zutphen. Hij is ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak. Dag meneer van Zutve. Goedemorgen. Um, Saskia, de media-aandacht voor rechtszaken is de laatste jaren toegenomen. Hoe komt dat, denk jij? Ja, ik denk toch omdat mensen het interessant vinden om te horen wat zich in die rechtszalen allemaal afspeelt. Het zijn natuurlijk toch zaken die uh, doorgaans erg tot de verbeelding spreken. Het zijn vaak zaken waarvan je het gevoel hebt dat, uh, ja, dat het jouw buurman kan betreffen, dat het jezelf kan raken. Um, ja, een, een, een jaren geleden was de Telegraaf eigenlijk een van de weinigen... die daar heel veel aandacht aan besteedt. altijd al gedaan. Uh, maar je ziet nu ook de Volkskrant, NRC en allerlei andere kranten... in het uh, kielzog meegaan, omdat men toch beseft... dat mensen willen weten wat zich in die rechtszalen afspelt. Ja. Uh, Gerben Kor, advocaat Peter Plasman, uh, die vaak in de media verschijnt trouwens... die gaf laatst in een interview toe dat, dat hij dat doet vanwege media -geilheid. Dat is eerlijk <lacht> ja. van hem. Um, uh, maar ook vanwege de voorlichtingsplicht, zoals hij dat dan noemde. Ja. Hij is ook toevallig trouwens een heel goed voorbeeld van hoe een advocaat zich wel in de media kan en mag presenteren. Uh, want als je doet de meerdere eer en glorie van jezelf, dus om je mediageilheid te bevredigen. Prima. Uh, waar het fout gaat, is als het ten koste gaat van je cliënt. En er zijn wel eens advocaten die daarin een stap te ver gaan. En, uh, en dat doet Peter Plasman niet. Even, en, uh, kun je even wat namen noemen? <laughs> nee. Ja, <laughs> nee, maar dat gebeurt dus wel. Je ziet het gebeuren ja. in feite. Ja, kijk, en ik kan het niet ook een concrete casus nou even aanwijzen. Maar natuurlijk zie je het gebeuren dat een advocaat zo wordt overrompeld door zijn eigen mediageilheid... dat hij toch uh, dat hij de belangen van zijn cliënt af en toe wel eens uit het oog nou. verliest. Zoals ik kan je zeggen, welke zaken het meest media zijn? Um, meest mediageniek, jeetje, dat is moeilijk. Um, kijk, zo'n zo zaak, Robert M., spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Mensen hebben kinderen. Um, ja. Vragen zich af hoe kan iemand in godsnaam zover kan komen dat hij dit soort dingen doet. Um, dus in die zin. Um, is hij, is hij interessant voor media? Is hij interessant voor kijkers en luisteraars en lezers? Media geniek is hij nou weer niet. Want er is eigenlijk meer dat je niet kunt vertellen... dan wat je wel kunt ja, vertellen. Er komt, is heel veel wat je weglaat. Daar komen we straks nog over te spreken. Want okay. jij, jij twittert ook veel over die zaken. En ja. wat kan je dan inderdaad wel doen? Wat mag, wat mag niet? En, en ja, waar liggen ook je eigen uh, grenzen natuurlijk? Mm -hmm. Laten we even luisteren naar een aantal van die zaken... die veelvuldig in de media waren de afgelopen tijd. Dan gaan we gaan nog eventjes naar dat uh, verhaal. In de Telegraaf van vanochtend. De ontsnapte Turkse mensenhandelaar Saban B. loopt vrij rond in Turkije. Hij zou daar zelfs een discotheek runnen in de badplaats Antalya. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Willem H. zagen wij dus dat er strafreductie werd toegepast. We zagen het bij Dirk-Jan P. in een witwasaffaire. In verband hiermee is de rekbank van oordeel dat zes maanden in mindering dienen te worden gebracht. Vandaag heeft de rechter de ondertoezichtstelling op... van de 14-jarige Laura Dekker. En daarmee zijn haar ouders weer voor haar verantwoordelijk. En dus mogen zij beslissen of Laura aan haar zeiltocht... rond de wereld kan beginnen. U wordt nog wel eens uh, verweten door anderen... Uh, dat u uh, goed bent in het poneren van een stelling... maar de discussie uit de weg gaat. En het lijkt er een beetje op dat u dat nu vandaag ook weer doet... Deze opmerking van rechtbankvoorzitter Jan Moors was de toon meteen gezet. Op de eerste dag van het proces vraagde Moskovits de rechtbank omdat die de schijn van partijdigheid zou hebben gewekt. Dat zijn zo wat zaken van de, van de afgelopen tijd willekeurig bij elkaar gegraaid. Maar in ieder geval een aantal die flink de aandacht hebben gekregen. Uh, Reinier van Zutten, voorzitter van de Vereniging van Rechtspraak. Meer aandacht dus. Uh, is de manier waarop er aandacht is ook veranderd door de jaren heen? Dat denk ik wel. Uh, veel intensiever. Uh, veel meer op wat er zich echt afspeelt in die, in die rechtszaal. Uh, mensen willen weten wat er op onderdelen gebeurt. Niet meer het hele grote geheel van... er was een grote zaak en wat is nou uiteindelijk door die rechter beslist. De, de interesse gaat natuurlijk ook naar de uitspraak. Nog steeds, dat was vroeger ook zo. Maar het gaat nu ook heel erg wat gebeurt er in die zaal. En mensen krijgen er steeds meer kennis van wat er in die zaal gebeurt. Dus dat verandert de attentie die mensen hebben... en de wens om te weten hoe dat dan in elkaar zit. Is het storend af en toe? Storend die aandacht? Voor te veel media aandacht? Voor sommige zaken en voor sommige, met name uh, niet-professionele procespartijen... zoals het genoemd wordt, <laughs> oftewel uh, de cliënten, de verdachte, uh, slachtoffers, uh, betrokkenen... is het soms vervelend. Ja. Ja, en voor rechters ook wel, denk ik. Uh... Ja, ik wou het zeggen, want als je het over de media-aandacht hebt... de rechters hebben, dat, we hoorden net een stukje nog uit de, de, de beroemde zaak tegen Geert Wilders... Waar, ja. waar, waar heb ik het idee dat de rechters ook wel wat, wat uh, coaching hadden kunnen gebruiken. Nou, Sterker nog, die rechters die zijn heel erg uitgebreid van tevoren gecoacht... maar misschien waren ze zelfs wel wat overgecoacht... Uh, en dat zou je kunnen vermoeden. En krijg je daardoor een reactie als je maar heel hard, uh, al door van tevoren hoort: van je mag niet shit zeggen, je mag niet shit zeggen, je mag niet shit zeggen. Nee, dan ga je is dit het woord zeggen. shit van in je hoofd. <laughs> ja. Ja, uh, ja, goed. Uh, shit heeft hij volgens mij niet gezegd, die boers. Maar uh, hij had wat andere dingen beter niet kunnen zeggen. Um, Saskia, uit een evaluatie van de Raad voor de Rechtspraak... blijkt dat uh, de media vooral in de voorfase aandacht aan rechtszaken besteden. Dus nog voordat de zaak op zitting is. Op dat moment worden de meeste zaken in een bepaald perspectief uh, gezet. Um, is dat goed eigenlijk? Nou, dat is niet altijd goed natuurlijk, maar het is wel logisch. Uh, media gaan natuurlijk op het moment dat, uh, dat er iets begint te spelen, proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen om mensen te kunnen informeren. Dat is hun taak. Uh, dus dat is logisch. Maar dat betekent uh, wel dat je soms verhalen krijgt die later, als het in de rechtszaal aan de orde komt, niet helemaal blijken te kloppen. Dat is natuurlijk een beetje inherent aan het vak dat je niet precies weet hoe het zit. Je probeert informatie te verzamelen. Het zal misschien niet allemaal helemaal correct zijn meteen, maar dat komt omdat het ook heel moeilijk is om het, uh, om het bij elkaar te halen. Ja, ja en in de rechtszaal uh, hoor je doorgaans pas echt hoe het zit en wat erachter zit en wat motieven waren. En dan blijkt hoe het verhaal echt in elkaar steekt. Maar doe je dan ook veel moeite om een, een beeld wat dan eventueel in de eerste fase is neergezet... om dat wel te corrigeren ook? Ja, corrigeren. Kijk, wat je doet is, als je een rechtbankverslag maakt... is gewoon vertellen hoe het zit. Wat er tijdens die rechtszaak allemaal aan de orde is gekomen. En daarmee zet je natuurlijk een eventueel scheef beeld al recht. En uh, ik, ik doe dat ook tijdens uh, de zitting zelf, met het twitteren. Door zoveel mogelijk te vertellen wat er tijdens zo'n zaak wordt besproken... en wat er allemaal gebeurt op dat moment. Um, ja, en mocht er al een scheef beeld zijn geweest... dan, uh, dan zet je dat daarmee wel recht, ja. ja. Geen want dat is natuurlijk een, een, een klacht die je wel vaak hoort. Uh, dat iemand in de media eigenlijk al veroordeeld is... terwijl de rechtszaak eigenlijk nog moet volgen. Ja, en dat is een, een onoplosbaar probleem. Uh, want de media-aandacht die is er voor al die zaken, die gaat ook niet weg. Uh, en dat is in dat hele voortraject. En het enige wat je dan kan vragen van met name het Openbaar Ministerie, denk ik, is om daar zorgvuldig mee om te gaan. Uh, met, met informatievoorziening, met... Uh, want uh, ja, iemand is nog altijd verdachte en nog altijd onschuldig... tot het moment dat hij schuldig verklaard is. Nou. Uh, Saskia, advocaat Peter Schouten die pleit in zijn boek Trial by Media... voor meer regels om een eerlijk proces voor de verdachte te waarborgen... Um, hij zegt bijvoorbeeld, de media moeten zich weer meer aan die initiale regel houden. Ja. Doen jullie dat eigenlijk met de Telegraaf? Ja, wij gebruiken gewoon initialen. Maar in sommige gevallen zou dat natuurlijk een beetje belachelijk zijn. Uh, een zaak als Geert Wilders ga je het niet hebben over Geert nee. W. Maar Robert M. wordt bij jullie ook nog Robert steeds Robert M. Robert M. wordt gewoon ja. Robert M. genoemd bij ons. Ja, ja, klopt. Ook al weet bijna iedereen als je naar internet kijkt hoe die werkelijk heet. Ja. Wij ge gebruiken Robert M. Een zaak als Kiet Bakker is weer een ander verhaal. Um, iedereen weet wie Kiet Bakker is. En de man heeft zelf ook heel actief uh, in de aanloop ja. naar het proces de media gezocht. Dus ja, op zo'n moment is het raar als je dan tijdens de rechtbankverslagen... weer terugkeert ja. naar Kiet B, de bekende verslavingsgoeroe. Dat ja. zou tikje hypocriet zijn. Peter Schouder zegt nog iets. Uh, hij zegt sociale profielen op websites zouden moeten worden afgesloten... zodra iemand is aangehouden. Want daar halen journalisten ja. best wel informatie vandaan. Je weet die ja. naam. Gelijk kijken wat hij op zijn Facebookpagina heeft, ja. foto's eventueel. Ja, ik ben journalist. Ik ben daar dus tegen. Ja. <lacht> Gerber, Nee, <jij>? ik, uh... <lacht> Ik ben er ook tegen. Uh, ja. Om dat ze, zeg maar, van hogere hand te doen. Uh, voor zover iemand dat zelf kan doen. Of zijn familie. Ja. Prima. Uh, maar ik vind niet dat je daarin moet ingrijpen. Als, uh, als, als overheid of staat. Nee, maar goed. Jij, jij staat ook af en toe voor, voor, de, voor, de, voor de verdachte. Daar ben je je bent ik, advocaat. Dus, ja, ja. Dan ben je er niet bij gebaat. Dat de journalisten zitten te spitten in al die privégegevens. Klopt. Daar ben, ben ik het helemaal mee eens. Uh, en de meeste... Zowel verdachten als, als slachtoffers als procespartijen hebben geen belang... bij al die media-aandacht, bij alle Saskia Bellemans, uh, <laughs> hoe ze ook is. Maar je wilt echt niet de hele tijd door haar lastig gevallen worden. Maar uh, het is niet zo dat ik vind, daar moet ingegrepen worden van hogerhand. Nee. Dat niet. Meneer van Zutphen, hoe moeilijk is het eigenlijk voor een rechter... om je eigenlijk helemaal af te sluiten van al die berichtgeving vooraf... voor zo'n zaak, alles wat daar omheen speelt? Uh, dat doe je ook niet. Want je, je moet je ook niet afsluiten. Uh, wat er wel gebeurt, de, de voorbeelden die hier genoemd worden... De, die de aandacht van tevoren, dat komt ook omdat het hele grote omvangrijke... over strafrecht, strafrechtelijke onderzoeken zijn. En waarvan al vaak heel ver van tevoren bekend is dat het Openbaar Ministerie eraan begint. Neem een zaak als de bouwfraude, dat heeft jaren geduurd. He, we hebben ook zaken, ja, de, de, de eindeloos veel zaken... waardoor dus de, de media-aandacht constant is. En ik zelf natuurlijk lees dat ook. Hè. Ik heb nog niet zo lang geleden bij het College van Proefen op Drijfsteven, waar ik werk, een grote zaak gehad. Die had iets te maken met de 1012-acties in Amsterdam. Ik ben daar natuurlijk door kranten en kijken en media van op de hoogte. De kunst waar het om gaat is dat je vervolgens selecties maakt... over wat ik weet en wat ik hoor en wat ik zie. Hoe ver laat ik dat toe als ik ga beslissen? En als ik bezig ben om met de verdachte erover te spreken. Met andere woorden ben ik... In staat om voldoende afstand te scheppen, waardoor dat objectieve, onafhankelijke, wat een rechter moet hebben om een zaak goed te kunnen behandelen, hmm. dat dat wel ja. altijd doorklinkt als mensen naar mij kijken en naar me luisteren. Ja. Maar die Peter Schouten schrijft in dat boek ook nog over dat, dat het OM uh, soms informatie over een zaak selectief en op vertekende wijze naar buiten brengt. Ja, kijk, als dat zo is, dan zal we hem zelf ook zeggen... dat moeten we natuurlijk niet doen. Want Om de je... geest een rijp te maken, ja, zeg, nou zegt ja, ik, ik, ik, Wat natuurlijk altijd wel zo is... He? Dat, dat heeft ook te maken met hoe mensen naar de zaak kijken... en de vraag of iemand al veroordeeld is... voordat hij aan zijn proces begint. Het Openbaar Ministerie komt natuurlijk altijd met een zaak... waarvan zij ze zelf menen in 99% van de gevallen, dat daar een veroordeling moet volgen. Want anders doen ze hun werk niet goed. Je gaat niet mensen van wie je denkt, nee, die heeft het niet gedaan. Die ga je natuurlijk niet voor de rechter brengen. Nee. Dus de eerste stap die zij nemen is dat ze menen... dat ze op basis van onderzoek, dossiers, verklaringen zeggen... wij komen echt wel tot een veroordeling. Um, en dat mag je ook laten weten. Dat is ook hun, hun publieke taak. En daar mogen ze het publiek ook over voorlichten. En dan ga je natuurlijk niet framen, Want dat woord maar eens te gebruiken. Nee, maar Saskia, hoe moeilijk is dat? Want het OM wil soms dingen uh, ja, misschien naar buiten brengen. Advocaten uh, laten wel eens wat lekken. Hoe moeilijk ja. is het om toch uh, te zorgen... dat jij niet als, als verslaggever voor zo'n karretje wordt gespannen? Voor wie ja, dan dat, ook? dat is moeilijk. Maar goed, daar ben je zelf bij natuurlijk. Je moet voortdurend in je achterhoofd houden... wat heeft iemand voor met die, het geven van die informatie? Wil die zijn eigen standpunt uh, versterken? Um, wil die mij voor een karretje spannen om, om zijn cliënt te helpen? Ja, dat gebeurt natuurlijk... Deelvuldig, maar uh, het is aan ons om te bepalen hoe ver we daarmee gaan en of dat, uh, ja. of dat uh, zinnig is om te gebruiken. Ines Wesky, de eerder genoemde Peter Plasman, Richard Korver, Bram Moscovic, Gerard Spong, de gebroeders Anker Theo Heermaat zijn eigenlijk al een beetje vrienden van ons geworden. Want je zet de tv aan en ze zitten bij je in de huiskamer. Ja. Uh, Gerben Kor, is dat een goede zaak eigenlijk? Hoe wordt daar binnen de beroepsgroep naar gekeken? Nou, binnen de beroepsgroep uh, wordt daar niet heel erg uh goedkeurend nagekeken over het algemeen. Maar dat is ook een beetje de ouderwetsigheid van de beroepsgroep, denk ik. Een beetje uh, jaloezie misschien? Dat, ook zeker wel wordt gevraagd zeker jaloezie. Ja, want uh, uh, het woord mediageil heb je meteen al genoemd. Dat, dat, iedereen is ergens in zijn hart wel een beetje mediageil. En uh, denk dan, daar had ik ook willen zitten. Zeker bij Pauw en Witteman, ja. uh, want daar kijken alle advocaten elke avond naar. En, uh, maar op het moment dat iemand daar te ver gaat, dat iemand daar uh, onzin uit gaat kramen, wat heel soms ook nog wel eens gebeurt, uh, dan, dan gaat het storend worden voor de beroepsgroep. Want je zegt, je wilt, het moet eigenlijk echt in het belang van de cliënt zijn, wil je daar uh, gaan zitten? Absoluut. En dat zal elke advocaat ook herhalen, maar uh, het belang van je cliënt, dat is een van de gedragsregels, een van de hoofd, een van de kerntaken van, van de advocaat. Het belang van de cliënt moet altijd voorop staan. Hmm. Want dat is natuurlijk best een moeilijke positie vaak. Nou ja, neem de zaak Robert M. Ik bedoel, daar vindt heel Nederland wat van. Ja. Ik denk dat je weinig mensen kan vinden die, die het nog een beetje van die Robert M Opnemen het los van zijn advocaten dan. Ja. En, en dan moet je dat dus maar eens voortdurend uitleggen. Waarom ja. je, je zo'n vreselijk man, uh, monster, wordt hij in, in, in de krant genoemd, ja. uh, verdedigt. Nou ja, en die advocaten gaan dus ook niet zeggen van het is een fantastische man en uh, we moeten allemaal zijn voorbeeld navolgen. Maar die gaan wel proberen om uh, binnen de juridische kaders zo goed mogelijk uit te leggen waarom nou ja, zijn straf lager moet. Of waarom die tbs anders moet. En, ja. en dat vind ik wel goed. En, uh, maar daar wil ik nog even over, nou we toch over Robert M. hebben... de, de journalistiek, uh, die is op dit moment, speelt daar wel een goede rol in, denk ik. Want er is heel lang ook door advocaten, door rechters, door het OM geklaagd van... Uh, de ouderwetse rechtbankjournalist met het portlood achter het oor, die bestaat niet meer. Nou, die bestaat dus wel, alleen die, heeft nou een, die twittert. Ja. Die ja. En dat zijn heel feitelijke verslagen van wat er gebeurt ja. in die rechtbank. Maar in de zaak Robert M. mag je niet alles naar buiten brengen, volgens mij, toch? Je mag, uh, je mag niet twitteren vanuit de zaal. Je mag wel twitteren uh, tijdens de schorsingen. Maar ja, dat blijft dan noodzakelijkerwijs wat korter natuurlijk. Maar je mag niet twitteren vanuit de zaal. Omdat ze bang zijn dat je eventueel dingen daarop ook met je Precies, ja, ze opneemt, kunnen zo. gewoon niet overzien wat je doet met die apparaatjes. Je kunt er natuurlijk ook foto's uh, en ja. geluidsopnamen mee maken. En dat willen ze niet. En dat is niet te controleren, zeggen ze. Dat is de reden waarom ze het verbieden. Ja. Wat betreft het niet alles naar buiten mogen brengen... is eigenlijk meer, ja, we leggen onszelf een soort zelfcensuur op. Je hoort zoveel tijdens die zaak uh, wat zo gruwelijk is... Dat je gewoon afwegingen moet maken. Wat ga ik hiervan wel opschrijven en twitteren en wat niet? En er is heel veel wat we niet opschrijven. Niemand. Ik heb nog geen enkele collega gezien die echt alles heeft opgeschreven. Omdat ja. het te erg verwoorden is. We, we hadden het over advocaten die in de programma's verschijnen. Het Openbaar Ministerie uh, denkt uh, ook... Uh, nou ja, daar valt wel wat te halen en wat uit te leggen misschien. Uh, zelfs bij RTL Boulevard. Suzanne Ter Porten is daar uh, geregeld te zien. als is deskundige. Uh, ze vertelt hier over de straf die voetbalhooligans hebben gekregen. Maar even, Suzanne, want er werd gezegd... die straffen, die zijn ook minder... omdat die mensen eigenlijk al een beetje gestraft zijn. Omdat het OM ervoor gekozen heeft om die mensen te oud. Nou, op gebouwenfoto's. Ja, en... De rechter heeft dat inderdaad... Nee, we hebben ze niet op gebouwen... Gebouw, dat hebben wij heel <laughs> nadrukkelijk niet gedaan in Utrecht. Nee, maar wel, ze waren We hebben ze inderdaad, heeft, we, hebben ze we hebben ze gezocht. We hebben dus in de media gevraagd... kent u deze mensen, wie zijn dit, deze relschoppen zoeken we. De rechter heeft gezegd, dat mag je doen. He, dat, dat, daar is niks mis mee, dus dus is niet fout gegaan. Alleen, dat wordt wel meegewogen als je kijkt naar de straf En dat is maar natuurlijk ook begrijpt ja terecht. Hoezo is dat terecht? Ah ja, ik, ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen. Ja, je, nou laat me dan. Ja, dat krijg je dan ook ja. natuurlijk. Wat, wat vind je hiervan, Gerberk, hoor? Waarvan? Van nou mijn... ja, dat, dat het OM nu ook bij RTL Boulevard zit. Ja, heel goed. Want ik, jouw introductie was. ze zitten zelfs bij RTL Boulevard. Daar klinkt ja. al een soort neerbuigendheid tegenover. Nou, ja, nee, nee, RTL RTL Boulevard. Ja, dat is toch een showbiz-programma, vooral? Ja, maar het is ook een informatief programma. Het is infotainment. En uh, de ouderwetse geest van. we moeten alleen maar bij uh, schrijven voor het NRC. ons laten interviewen door NRC. De kant. We moeten alleen maar bij uh, de NOS. En uh, misschien eens een keer bij de, bij de, bij de VARA. Wat, wat vroeger altijd was. Ja, dat, dat, dat moet je niet meer willen. Uh, de, de rechtspraak. Is van het hele volk. Moet aan het hele volk uitgelegd worden. Dus alsjeblieft, ga bij RTL Boulevard, bij Hart van Nederland, bij Editie NL, uh, in de Telegraaf. Alsjeblieft, doe dat juist. Ja, jij zit te knikken, je bent Ik zit mee. te knikken. Nou, kijk, ik merk inderdaad heel vaak dat rechters uh, de neiging hebben um, om, om juist te gaan praten met uh, kranten en media die uh, voor hun eigen achterban het nieuws verzorgen. Terwijl ik denk. Praat nou met een telegraafjournalist. Want de, de lezers van de telegraaf zijn de mensen aan wie je het moet uitleggen. Dat, daar ligt het belang. Je hoeft het niet aan je eigen achterban uit te leggen. Die begrijpen het wel. Ja. Vindt u het goed dat de OM meer transparant wordt en een uitleg geeft? Ja, dat vind ik wel. Dat is ook een hele bewuste keuze die ze maken. De officieren die het erover spreekt, die zijn het er ook van harte mee eens. Uh, en ik, nou ja, dat, dat, dat, dat stukje dat we net hoorden, dat is gewoon heel helder uitleggen wat er gebeurt. Uh, dat is informatie waar mensen behoefte aan hebben. Want dat lezen ze in de krant, ze willen er iets meer over horen. Laat een officier het zeggen. En of dat nou in uh, uh, Boulevard is, mm. of bij Wakker Nederland, of elders. Overigens, persrechters doen het ook. Hè. Zou je aan een rechter vragen, maar waarom is er nou rekening gehouden... met het feit dat daar geoud is, zoals het hier wordt genoemd? Dan kun je uitleggen waarom dat is. Ja. En dan kan er een discussie over bestaan. Ik zag het gisteren in de NSC ook nog. Uh, of dat nou wel of niet nog steeds van ja. deze tijd is. Maar je moet daar natuurlijk wel iets over zeggen. Want als het gaat over de manier uh, waarop mensen gestraft worden... en de, de zwaarte van... De Straf. Dan moet je toch vertellen waarom je, dit, waarom je dat doet. Maar, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, het OM is, is uh, geen spreekbuis voor de samenleving. Die moeten gewoon een waarheidsvinding doen en, en zorgen dat zaken voor de rechter komen. Nou, waarheidsvinding moet wel voorop staan, maar in zekere zin zijn zij wel in zoverre een spreekbuis voor de samenleving dat we in onze rechtsstaat, hebben wij uh, de ouderwetse gedachte van wraak voor uh, misdaad, hebben we een substituut voor gevonden, en dat is het rechtssysteem. Mm. En het OM uh, is daarbij uh, de uitvoerende uh, uh, wraakinstantie. En... Ja, ja, ja, die spreekt voort. toch ja. wel namens ons. Ja. Ja, en vergeet, vergeet ook niet, hè, dat, dat die, bijvoorbeeld zoiets over die hooligans, ja. dat is iets wat een hele, een hele stad aangaat. Er ja. da, gebeurt van alles in zo'n stad als er zich zoiets voordoet. Dus de mensen die zeggen dat gebeurt in mijn stad. Ik wil weten wat de, wat de reactie is en waarom het gebeurt. Uh, en ze willen ook nog weten waarom als het OM dit zegt... en de rechter het anders uh, uh, doet, waarom dat dan is... en dat die stad dan toch in orde blijft. Ja. Dat is uh, de stop. vraag die ze hebben. Ik, ik, ik, ja, ik schrijf toevallig nou een boek over uh, voetbal en recht. En iedereen, aan uh, wie ik dat die gaat meteen van... ja, en die hooligans, hoe kan dat nou op die manier gebeuren allemaal? En uh, dat is toch niet uit te leggen. Nou, het is voor een deel is het wel uit te leggen. En voor een deel is het ook uit te leggen hoe je daarmee om moet gaan. En ook hetgeen, het mm. fragment wat je net liet horen... Mm. Die, die, die weging van de trial bij media in de bestraffing van iemand... ook dat eerst uit te leggen, dat moet je doen. Ja. Nou, het is ook van belang, kijk, ik heb bij die zaak gezeten... ik heb die beelden gezien die in de rechtszaal werden vertoond. En dan begrijp je ook waarom in sommige gevallen... de media-aandacht een, een belangrijke rol heeft gespeeld... in het opleggen van een straf, een lagere straf. Omdat je kon zien dat sommige mensen wel meer in die meute stonden... maar min of meer werden meegesleurd. Ja, ze stonden mm. op de verkeerde plek... maar om nou te zeggen dat ze overduidelijk een actieve rol hadden gespeeld... nee, ja. dat kon je niet ja. zien. Nou, dat kun je uitleggen... Ik. Saskia Belleman is uh, misdaadverslaggever, voor de, of de moet ik zeggen voor de ja. Telegraaf. Uh, Gerben Kor is hier. Hij is uh, advocaat en mediaadviseur en Reinier van Zutphen, vice, uh, ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak. Maar hij is ook rechter. Zometeen uh, praten we door in deel 2 van dit gesprek: maar eerst het laatste nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. In Alfa aan de Rijn zijn honderden mensen bijeen... voor de herdenking van de schietpartij exact een jaar geleden. Tristan van der Vlisch schoot toen zes mensen dood... en pleegde daarna zelfmoord. In Alfa aan de Rijn, verslaggever Joris van de Kerkhof. Joris, binnen is de herdenking nu voorbij? Ja, binnen is de herdenking er voorbij. Toespraken van uh, Hanne Postma en van de slachtoffers. Krachtige toespraken en een krachtige oproep... Uh, om het maar vooral fijner, gezelliger en mooier in Nederland uh, te krijgen. Een oproep die door uh, burgemeester Eenhoorn uh, werd uh, bekrachtigd. Die zei dan nog wel bij de dichter J.C. Bloem aanhalend... hoeveel uh, triestigheid er nog steeds is uh, hier uh, in deze omgeving van de, de Ridderhof. Denkend aan de dood kan ik niet slapen. Niet slapend, denk ik... Aan de dood. En dat komt voor heel veel mensen, zeker zo precies op zo'n dag van de herdenking, heel erg uit. Mensen kunnen niet slapen, denken alleen maar aan wat er vorig jaar gebeurd is. Een gedenkplaat is binnen. Uh, uh, ja, daar is, uh, die is uh, niet overhandig, die is. Uh, die is uh, die is nu te lezen, die, die plaat in ieder geval met de tekst erop. Heb het leven lief. En mensen zijn naar buiten gelopen. Daar uh, staan bankjes en daar is een boom. En daar leggen nu mensen onder uh, begeleiding van zang van uh, het koor hier uit, uh, uit Alphen... met uh, jonge meisjes met de tekst United op hun rode trainingsjekje... leggen zij nu voornamelijk witte bloemen bij die boom. Joris van de Kerkhof in Alphen aan de Rijn. Ander nieuws. Syrië heeft volgens Turkije een vluchtelingenkamp op Turks grondgebied beschoten. En daarbij zijn zeker drie mensen gewond geraakt, onder wie twee Syrische vluchtelingen. Turkije eist van Syrië dat de beschietingen onmiddellijk worden gestaakt. Bij de grens zijn verschillende vluchtelingenkampen. Zeker 24.000 Syriërs hebben daar hun toevlucht gezocht. En in Brussel hebben zo'n 150 personeelsleden van vervoersmaatschappij MIVB een stille tocht gehouden. Ze protesteerden tegen het toenemende geweld in bussen, trams en treinen. Aanleiding is de dood van een controleur zaterdag. In heel België lag het openbaar vervoer vanochtend twee minuten stil ter herdenking van de controleur. En in Brussel rijden helemaal geen bussen, trams en metro's. Het personeel eist garanties van de overheid voor hun veiligheid. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. Af en toe zijn er ook droge perioden, maar de zon komt er niet aan te pas. De zuidwestenwind trekt gedurende de dag steeds verder aan... en wordt matig tot vrij krachtig boven land. Aan zee wordt de wind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Met gemiddeld 12 graden is het wel wat zachter dan gisteren. Vanavond en vannacht regent het van tijd tot tijd stevig door. Het koelt nauwelijks af, minimaal liggen rond 8 graden. Morgenochtend regent het nog enkele uren... maar de neerslag trekt geleidelijk richting het oosten weg. In de middag klaart het in het westen wat op en weet de zon door te breken. In het oosten duurt het tot de avond voordat de bewolking plaats maakt voor opklaringen. Het wordt maximaal 12 tot 14 graden en de wind neemt in de loop van de dag in kracht af. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen knopend Eemles en af het Binschoten 4 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Allereerst tussen Stroe en Barneveld 3 kilometer. En verderop tussen Amersfoort Noord en af het Binschoten nog eens 3 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Praat praten over media en rechtspraak op deze Tweede Paasdag. Doen we met rechtbankverslaggever Saskia Belleman van De Telegraaf... advocaat en mediaadviseur van de rechtspraak Gerben Kor... en rechter Reinier van Zutphen... Hij is ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak. En meneer van Zutphen, zouden ook rechters in navolging van advocaten en OM... vaker mediaoptredens moeten doen? Nou, nummer één, dat doen we al heel vaak. Maar het kan misschien nog wel vaker. Uh, en het gaat erom welke vorm kies je dan? En ik denk dat er uh, heel veel belangstelling is en ook behoefte is aan toelichting, voorlichting, uitleg... die rechters geven rondom hele grote zaken. Maar nu gebeurt dat bijvoorbeeld door een persrechter. Hè? Er is een uitspraak ja. gedaan en dan komt er zo'n persrechter... die vertelt dat moet dan ja. niet gewoon eigenlijk de rechter... die die zaak behandelt, uitleg geven. Ja, dat is, dat, dat, daar is wel vraag naar, om dat maar zo te zeggen. Uh, maar da, daar ben ik niet voor. Ik vind dat die rechters die over die zaak gaan... die moeten zich niet uiten op een moment... trouwens niet voor, maar ook niet na. Zij zijn degene die met die zaak belast zijn... die moeten er beslissingen over nemen. Uh, maar laten we vooral ervoor zorgen dat wat er in die rechtszaal gebeurt... Uh, dat dat wordt uitgelegd door voorlichters, rechters... Uh, soms misschien wel hè, bij, bij uitzendingen die uh, live zijn uit de rechtszaal... of die, die heel... Ja, ja, dat je zegt, van, kijk, nu leg ik uit wat daar gebeurt. Wat u daar ziet, is dit. En nou gebeurt er dat. En die rechter gaat daarom nu terug in zijn kamer... en, na, en nadenken en beraadslagen. En hij beslist dit. En dit is de toelichting. Die toelichting betekent dat. Daar ben ik erg voor. Ja, Saskia, wie, wie zou dat moeten doen? Toch die behandelende rechter misschien? Nou, ja dat zou ik natuurlijk als journalist het liefst zien. Want die zit er het dichtst bovenop. Maar ik snap wel waarom dat niet gebeurt. Uh, dus ik, ik vind sowieso dat een rechter dat moet doen. Wat je bij de zaak Wilders zag... was dat tijdens de rechtstreekse opname... Uh, of de uitzending, daar werd een toelichting gegeven... door raadsheer Willems van het gerechtshof. Een hele erudite, ervaren rechter... die precies kon uitleggen waarom iets gebeurde zoals het gebeurde. En dat is nuttig, want daardoor snappen mensen toch beter wat ze zien. Wat je bij een schaaktoernooi ook willen zien... dat in een belendend uh, ja, pand uh, ja, de ja. Oude, <laughs> oude meester uitlegt wat de zetten zijn. Ja, of zo. bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, er was bijvoorbeeld ook zo'n moment tijdens dat proces Wilders... waarop uh, raadsheer Scholke werd gehoord over dat beruchte etentje. Ja, dineetje hè? Dineetje, neem me niet kwalijk, en werd wij geschonken, dat klopt. Um, en die zat met zijn rug naar uh, Moskowitz en ja. Wilders... die hem op dat moment ondervroegen. Dat is gebruikelijk in de rechtszaal, dat je uh, je richt tot de rechter... Ja, met je antwoorden. Dat leek heel raar. Inderdaad. Dat leek heel raar. Het leek alsof de man daar heel arrogant zat te doen... En, en Moskowitz en Wilders niet wilde aankijken. Maar dat was het niet. Hij deed gewoon wat gebruikelijk was. Nou, zoiets kun je uitleggen en daardoor kun je ook misverstanden voorkomen, denk ik. In, in hoeverre zijn rechters uh, opener en transparanter geworden... dan, laten we zeggen, 10, 15, 20 jaar geleden? Nou, we, we, we verschijnen veel meer uh, uh, in de media. Uh, als ik alleen maar naar mezelf kijk. De afgelopen vijf jaar dat ik voorzitter van de vereniging ben... toch ieder jaar wel, wel, wel, wel acht tot tien, misschien nog wel meer uh, media optredens. Vertellen wat er aan de hand is, waar het over gaat. Soms iets zeggen over regelgeving, wetgeving waar we absoluut tegen zijn. Denk aan de gifjerechten. Uh, minimumstraffen. Maar ook toch met, met regelmaat. En dat gebeurt echt op het niveau van de, van de rechtbanken en de gerechtshoven. Voorlichting over wat er gebeurt in individuele zaken. Ja. Dus daar zit veel meer... Uh, uh, laten we het voorlopig noemen uitleg uh, dan, uh, dan, dan een paar jaar geleden. Er, er worden ook uh, nieuwe vormen bedacht. Er was in die zaak Robert Emmys de beruchte perslunch geweest, hè? Ja. Uh, uh, georganiseerd waarbij wij rechters ook aanwezig waren. Het was eigenlijk de allereerste keer dat dat ging. En dat, eigenlijk ging het daar meteen mis. Laten we even luisteren hoe dat dan precies misging. Vorige week nog tijdens een perslunch waar een van de rechters heeft gezegd: de kinderen mogen in geen geval deze treurnis hun hele leven achter zich aan. Dragen. Nou, daarmee zegt de advocaat van Robert M. dat daarmee de rechter een stap te ver is gegaan. En zijn uitspraak van de rechter, dat ziet u als vooringenomenheid? Nou, het is gewoon, het OM zegt dat ook, het is natuurlijk ongelukkig, onhandig. Maar je... Hij heeft het uitgelegd vanochtend op zitting. Ja, maar je moet dat niet doen. Uh, je moet ook niet naar zo'n perslunch willen. Hij heeft dat op een perslunch gezegd. Ja, moet je niet naartoe gaan als de zaak Robert M. nog loopt. Ook... Deze Robert M, misschien wel juist deze Robert M, is nog maar enkel verdachte. En hij wordt dus onschuldig gehouden totdat de rechter later anders oordeelt. Maar ook dat verwijt wijst de Vrakingskamer af. Luister. Ook in deze motivering van de rechtbank wordt naar het oordeel van de Vrakingskamer... op geen enkele wijze vooruitgelopen op de beoordeling van de aan de verzoeker ten laste gelegde feiten. De schuldvraag dan wel de persoon van de, van de verzoeker. Ja, um, um, ja, een perslunch, Het parool citeerde daaruit. Dat was trouwens ja. tegen de afspraken in, hè, begrijp ik? Ja, dat klopt. Er waren afspraken gemaakt van tevoren... dat er niet zou worden geciteerd uit uh, wat er werd gezegd... tijdens de perslunch. Het was een informele bijeenkomst. Niet de bedoeling om daarover te publiceren. Is dat niet naïef ook? Ik denk het niet, want ja, in dit geval is er het even misgegaan bij één krant. Maar de andere, en dat waren er heel veel, hebben zich er allemaal aan gehouden. Ja, maar een collectief off the record bestaat niet. Kijk, één op één kun je off the record afspraken maken. Maar dit was ongenadig naïef en hij had nooit naar die perslens toe moeten gaan. Ja, aan de andere kant heeft de, de voorzitter van de rechtbank niets miszegt. Als je weet in welk verband hij hmm. dat zei, op wat voor manier hij dat bedoelde, kijk, als je daar één regel uitlicht, dan lijkt het alsof hij een oordeel uitspreekt, maar dat deed hij niet, Heel nee. nadrukkelijk niet. Maar je werkt zelf bij de media. Ja. Je hebt vast ook wel eens een keer je eraan bezondigd dat je één zin ergens uitgelicht hebt, om daar vervolgens mee verder te gaan. Ja. Dat, maar dan probeer ik doen. hem nog wel en... eens een context te laten. Ik probeer hem niet uit de context te halen. Ja, nee, goed, en ik, ik weet in dit geval hoe het bedoeld was de rechter. Het was be, op mij kwam het in ieder geval niet over als een opmerking van oeps, dit is riskant. Nee, het is iets zegt. wat een advocaat altijd zal aangrijpen. Klopt, Zelfs ja, moet aangrijpen als hij zijn cliënt zo goed mogelijk ja. wil verdedigen. Ja. En daarom zou ik ook zeggen, ik ben heel erg voor meer rechters in de media... Mm -hmm. Uh, maar een rechter die over zijn eigen zaak wat zegt... kan dat alleen maar na afloop van die zaak doen ja. en niet van tevoren. Ja. Meneer van Zutver, zo'n zo perslunch en ook eigenlijk dat dinertje... Hè, waar, waarin die zaak van Wilders het heel vaak over ging... Uh, scha uh, de, de Schalken die daar dus nou ja, uh, bij zat en dingen heeft gezegd... moet je daar dan eigenlijk gewoon niet heen gaan? Lastige vraag, ik weet niet wat ik gedaan zou hebben... Uh, ik uh, heb ook wel eens een keer een dineetje. <laughs> ja. En ik eet ook gewoon. Ja. <laughs> ook als ik geen dineetje heb. Rechters dus mogen niet meer eten. <laughs> uh, dus daar dus zitten, zitten grenzen aan wat ik zou doen. Maar ik snap die vraag wel. Je moet natuurlijk wel enorm oppassen met uh, waar je verkeert en, en waar je bent. Uh, zeker als je op zaken betrokken bent, dan moet je goed opletten. Uh, dat wil niet zeggen dat je vervolgens alleen maar de deur dicht moet trekken... en zeggen, ja, om acht uur moet ik in een geblendeerde auto naar de rechtbank worden gebracht. En s'avonds om zeven uur weer terug en niemand mag mij zien. Zo is het natuurlijk niet. Maar goed opletten hoort daar wel bij. Ja. Uh, en uh, even dat voorbeeld over die perslunch. Uh, dan denk ik van, nou ja, als je daar zit en je vraagt aan de media... om daar niet over in de krant te schrijven... dan doe je dat niet omdat iets geheims gebeurt... maar omdat je iets wil zeggen over hoe jouw bedrijf rechtspraak werkt. Dat was de achtergrond. Dan moet je er natuurlijk altijd op bedacht zijn dat wat je daar gaat zeggen, dat dat op een of andere manier wel ergens naar buiten komt. Dat is ook min of meer de bedoeling van zoiets. Niet om een geheime club te maken, want dan zouden we weer in de ja. volgende geheime club terecht zijn gekomen. Nou, dat dus niet. Dus, dus dat kan je, ook niet geweest zijn. Dus je zegt, hij had er wel heen kunnen gaan, maar hij had gewoon heel duidelijk na moeten denken. Gewoon in algemene termen iets moeten zeggen. Nou ja, met... ik begin maar even maar dat bij die deed hij dus, maar even bij Die vraagkamer mm. mm. heeft er naar gekeken en die zegt: Dit komt. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Wat vervolgens de indruk is die gewekt wordt, en, en hoe, naar het parool, allerlei andere dingen. Denk ik, ja, het zal wel zo. Laten we er ook een beetje aan. Maar wanneer? Uh, dat rechters in dat soort algemene termen praten met mensen van de pers. Ik zit hier ja. ook gewoon rustig aan tafel. Ja. En ik heb geen geheimen, niet voor meneer Cor, niet ja. voor mevrouw Belleman. <laughs> uh, als het gaat over mijn vak in ieder geval. Nee. Nou, ja. dus, okay. en, en daar houdt onge dat ongeveer de grens. En daar ben ik open in ja. en eerlijk. En ik zeg op een gegeven moment ook: van... ja, dat kan je me vragen, maar daar krijg je een antwoord op. Zoals ja. heb Belleman, uh, rechtsgeleerde Henny Sackers, die zegt: uh, de rechtspraak is al transparant genoeg. Bijna alle vonden zijn te vinden op het internet. Uh, het gaat erom dat je een helder vonnis schrijft. waarin je goed motiveert waarom je tot een bepaald oordeel bent gekomen als rechter zijnde. Ja. Ja, maar dan moet je dus als, als uh, belangstellende moet je naar www.rechtspraak.nl... en dan moet je precies weten waar je die vonnissen moet vinden. Dan moet je een, een nummer hebben en zo, en dan ga je lezen. En ja, dat zijn dan vaak vonnissen waarvan ik denk... dat de gemiddelde Nederlander denkt van, ja, waar gaat dit over? Ja. Wat, wat maar is hij, nou hij, precies Hij pleit de dus voor dat dat in, in meer, uh, nou, zeg maar, Jip en Janneke taal dan wordt opgeschreven misschien. Nou, ik denk dat je in ieder geval uh, een, een heldere uitleg erbij moet geven. En uh, ik denk dat, dat wij dat in ieder geval heel erg proberen als media. Ja. En ook door al tijdens een, een rechtszaak te twitteren. En uit te leggen wat er allemaal gebeurt. Je merkt aan reacties van mensen dat ze eigenlijk niet begrijpen uh, hoe zo'n rechtszaak in zijn werk gaat. En uh, he, dat ze een eis dreigen te verwarren met een uitspraak, dat ze een motivering soms niet begrijpen. Uh, ik heb een keer bij een zaak gezeten waar een, uh, een mevrouw vier van haar baby's om het leven had gebracht. En dan gaan mensen ervan uit dat ze vier keer levenslang krijgt. Nou, dan heb je dus iets uit te leggen, vind ja, ik. Ja. Als rechtbank, maar ook als, uh, als journalist. Ja. Ja, en u uh, wordt niet blij van uh, Jip en Janneke uitleggen over nee. de geldigheid van de dagvaarding, hoor. <lacht> uh, dat is echt geen onderwerp waarin we dat gaan doen. Nee. De, dus het gaat erom, en uh, we praten ook heel erg over strafrecht. Ook een heleboel andere onderwerpen. Ja. Uh, uh, Neem de Anne Frankboom, waar net weer een zaak over was die in de publiciteit is geweest. Ja. Daar moet je wel vertellen waar het eigenlijk om gaat. En als je de zaak goed beheerst, ben ik ervan overtuigd dat het lukt ook. Ja, ja. Uh, nog even iets heel anders, want we hebben het nu over de media... maar de politiek die zit ook steeds meer met die rechtspraak te, te rommelen. Zeg maar. uh, wat, wat vindt u daarvan, meneer van Zutphen? Uh, ligt onder de loep van de politiek. Uh, is dat nou sinds dit kabinet of is dat al veel langer het geval? Nee, dat, dat, dat is niet specifiek van dit kabinet. Het komt misschien wat heftiger naar buiten. Uh, hoewel ik nou, als u dat aan mij vraagt... Van welke, in welke concrete zaken hebben ze zich nou uitgelaten... He, over uitspraken en resultaten van rechtszaken... dan zou ik dat nog moeilijk vinden om er een paar op te noemen. Ja. Ik heb het vroeger wel meegemaakt. Maar in het algemeen he. zeggen ze dat de straffen veel te laag zijn... Ja, en dat precies, de, maar... de rechters te ja. links zijn. En... Dat, dat is, en dat is wel iets wat je, wat je ziet. He, dat, dat veiligheidsdenken, om het zo maar even te noemen... Eh, daarvan, denk ik, dat gaat niet over individuele zaken... maar het gaat over de houding van de rechters... hun positie in de maatschappij, de opdracht die die heeft... en de manier waarop die die rol vervult. En de kritiek daarop. Daarvan zeg ik wel minimumstraffen, afschaffing taakstraffen... Uh, uh, de, de, er is nog zoiets als uh, uh, de, de, de, de manier waarop we om moeten gaan met strafmaat de Slacht, slachtoffer krijgt steeds meer invloed. Ja, in... dat, dat is nog een, slachtoffer is nog weer een ander verhaal. Hè? Maar als het gaat over... er moet een zekere mate van gestrengheid komen... en die rechter, rechter schiet er in tekort. Ja, daar heb ik een moeilijk gevecht te leveren met, uh, met politici. Want ja, ik kan alleen maar zeggen... de zaken die ik doe, daarin leg ik... en naar mijn overtuiging gerechte straf op. Ik doe dat niet omdat ik dat zelf zo vind... maar ik doe dat omdat ik functioneer in een, in, een, in een rechtssysteem... wat eerlijk is en open... en waar je over vragen mag stellen... waar je ook kritiek op mag hebben. Maar als je gewoon consequent zegt, ik heb eigenlijk wel vertrouwen in die rechter... Want dat is wat ze zeiden, hè. ik heb het opsteld nog hè, horen zeggen... op 1 februari. Wat een fantastische rechtelijke macht hebben we. En twee dagen later ligt er een stuk in de Kamer... waarin staat ze doen eigenlijk hun werk niet goed... want ze verraken, ja. en vergelden te weinig. Ja. ja, daar heb ik last van. Ja. Saskia, de media, hè, hoe moeten die daarmee omgaan met de politisering? Natuurlijk is de Tweede Kamer is natuurlijk de wetmaker. Uh, ja? Ja. Uh, maar je ziet ook uh, steeds meer gebeuren. Benoemingen van, van mensen op bepaalde posities. De uh, PVV heeft zich daar een paar keer over uitgelaten. Ja. Nou ja, maar dat is hun verantwoordelijkheid natuurlijk. Ze mogen zich er tegenaan bemoeien. Ik vind het wat anders als ze inderdaad duidelijke uitspraken zouden gaan doen over vonnissen. Zouden gaan roepen dat die te laag zijn en dat, uh, dat, uh, dat het anders zou moeten. Maar dat, uh, net als René van Zutvee heb ik ze dat eerlijk gezegd nog niet zo vaak horen doen. En het, het heeft soms ook hele goede effecten. Zoals bijvoorbeeld uh, die wetswijziging die er aankomt... om het spreekrecht van ouders van slachtoffers te waarborgen. Nou, door die zaak Robert M. is er een hiaat hmm. in de wet eigenlijk aan het licht gekomen. De politiek is daar bovenop gesprongen. En er ligt nu een wetswijziging klaar. Dat is dus een goed goed voorbeeld van hoe de politiek zich ergens tegenaan kan bemoeien. Ja. Het heeft natuurlijk ook soms wel eens negatieve effecten. Ze kunnen soms natuurlijk ook rechters enigszins voor de voeten lopen. Maar ja, aan de andere kant denk ik... een politicus mag ook zeggen wat hij wil. Ja. Gerben Cor, uh, wij hebben in ik doe ook stand.nl. dan hebben we nog wel eens een advocaat zitten... die dan weer reageert op een plannetje van Fred Teven. Die wordt er af en toe een beetje moe van. <lacht> uh, ben jij ook zo eentje? Ja. Of, uh... ja. <laughs> Ik vind Fred Teven uh, een, een fantastische vent. Uh, maar uh, zijn, zijn, zijn, zijn luchtfietserij af en toe op, uh, op wetgevingsgebied... Dat, uh, dat wekt wel eens wat, uh, wat irritatie... Mm -hmm. en, uh, maar wat ja. ik veel hoor is dat, die, dat het veel uh, wijn in oude, hoe zeg je, nieuwe wijn in oude zakken is. Dat, Klopt. dat het heel vaak dingen zijn die al lang geregeld zijn. Hij kunnen. regelt heel vaak dingen die al lang geregeld zijn, sinds 1815. En, uh, en, en, en uh, ja, ik, ik hoor dan vaak natuurlijk mensen, uh, of het nou cliënten van me zijn... of mensen ergens uh, in de kroeg of op het voetbalveld... Uh, die dan zeggen van, uh, ja, je mag, uh, in dit land mag je kennelijk jezelf niet eens verdedigen. Uh, gelukkig gaat even daar wat aan veranderen. Ja, je mag jezelf altijd al verdedigen in dit land. Dat staat ook al heel lang in, in, in de wet. En, uh, maar goed, ik, ik, de wisselwerking tussen politiek en, en, en rechtspraak die moet er altijd zijn. Zolang het maar niet de grenzen van de rechtsstatelijkheid overschrijdt. Ja. Ja, waar, waar, ik, waar ik af en toe tegenaan loop, is dat er worden allerlei voorstellen gedaan. En als je nou kijkt naar eh, goede adviezen, hè, de, de RSJ, de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, mijn eigen vereniging. Dan denk ik, lees dat nou eens heel goed. En daar zie je eigenlijk dat het doel dat wat het huidige kabinet zich gesteld heeft. En een meerderheid in de Kamer. Dat doel op zichzelf genomen is begrijpelijk. Kan zelfs onderschreven worden. Maar het resultaat daarvan is onwerkbaarheid. Eh, enorme procedures. Eh, dingen die niet waargemaakt kunnen worden. En uiteindelijk... De, de Raad van State schreef het geloof ik laatst ook nog ergens. Waarom doen we dit eigenlijk? Want met een op zichzelf genomen gerespecteerd doel... Daar ligt allerlei mogelijkheden om het allang te bereiken. Ja, goed. Het laatste woord was voor uh, Reinier van Zutphen... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak. Advocaat en mediaadviseur Gerben was er en rechtbankverslaggever Saskia Belleman van de Telegraaf. Hartelijk dank voor jullie uh, komst naar hier... en het meepraten over de media en de rechtspraak. Lunch met Jurgen van den Berg het is dan weliswaar tweede paasdag, maar we spelen gewoon de nationale nieuwsquiz. Dus we beginnen gewoon aan een nieuwe week. En de vraag aan het eind van die week is: is wie is de nieuwskenner van deze week? De eerste die een poging gaat doen is Douwe Zwierstra. Hij is 60 jaar. Ik zei het al is gewoon op de fiets gekomen, want hij woont hier in Hilversum. Klopt. Hartelijk welkom. Dank. Uh, zullen we maar gewoon gelijk beginnen? Want uh, ja, we moeten het met de quiz wel afmaken natuurlijk. En u moet even de goede score neerzetten. Ik zal het proberen. Uh, laten we het gewoon doen. Eerst maar ja. eens de, de nieuwsfactor bepalen. En dan stuurt hij Larry op de diepte. Achterlijn gehaald. En de goal is er van Ola Toivonen. Dit is een een aanval van PSV. De nationale nieuwsquiz. Bal in de diepte, iedereen is daar weg. En Mertens maakt de 2-0. Mertens maakt de 2-0. En die lens op snelheid wordt weggestuurd. En die weer alleen kan een pas weer. En met een stiftje maakt hij de derde voor PSV. PSV pakte gisteren dus de eerste prijs van het seizoen. De Amstel Cup. De Eindhovenaren versloeg in de kuip Herakles met 3-0. Vraag 1 aan wie droegen de PSV-spelers de bekerwinst op? Aan Rutte. Ja. Fred Rut, inderdaad. Hij werd op 12 maart van dit jaar ontslagen. Het tweede doelpunt werd gemaakt door Dries dat dus hoorden we net ook even. Bij die actie raakte hij geblesseerd. Waaraan raakte hij geblesseerd? Hij heeft twee tanden verloren. Ja, dat zag er mooi uit inderdaad. Um, Belgische aanvaller van PSV botste hard met doelman Remco Pasveer. We gaan naar vraag drie. Dat is een kop uit de krant. Waar gaat die kop over? En uh, U krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Hier is dat citaat uit de krant. Met duizenden richting het veilige Turkije. Dus met duizenden richting het veilige Turkije. Gaat dit over 1. Nederlandse toeristen kiezen massaal voor het goede Turkse weer. 2. Aanvallen van het Syrische leger zorgen voor vluchtelingenstroom richting Turkije. En drie. In de 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije... die we dit jaar vieren, is Turkije ook een veilige haven geweest voor Nederlanders in nood. Dat is antwoord twee. En dat is goed. Dat is een kop uit trouw van afgelopen zaterdag. Vraag 4. Vandaag is er meer nieuws over Syrië. Welke organisatie meldt dat er ruim 100 executies hebben plaatsgevonden in Syrië? Amnesty International? Dat is niet goed. Het is die andere club, Human Rights Watch. Okay. Volgens, volgens deze mensenrechtenorganisatie hebben Syrische veiligheidstroepen... in de afgelopen vier maanden meer dan 100 mensen zonder proces geëxecuteerd. Dat is gebeurd door de Syrische geheime dienst. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik heb me ingeschreven voor drie uh, commissies. Uh, in je eentje is dat uh, behoorlijk veel. Uh, veiligheid en justitie uiteraard. Uh, mm. Zaken en Koningsrechtslaatsen. En ik ga opnieuw het onderwerp de Antillen... Uh, ga ik weer opnieuw uh, te hand nemen. Dat is Hero Brinkman. Hij was uh, zondag in het tv-programma van Eva Jinek. Hij uh, verwacht dat er meer PVV'ers zijn... die zich gaan losmaken van de partij. Intern zou het rommelen, zegt Brinkman. Vraag 6. Brinkman vertelt ook dat hij in de Kamer wil gaan opkomen... voor een bepaalde groep mensen die volgens hem nu vaak buiten de boot vallen. Welke groep is dat? Uh, bejaarden. Ja, dat is goed. Ouderen hadden we ook goed gekeurd. Hij wil zijn specifieke stem geven in de politiek, zegt hij. Laatste vraag nu. Het gaat eigenlijk best heel goed, hè? Maximaal vier punten nog te verdienen. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws... en we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Vier. Ik ben nummer 265. Dat is de pauze. Dat was een hele snelle. Uh, de volgende aanwijzing was, ik heb een mobiel, maar ik kan uh, er niet mee bellen. Bijna was ik de bloemen vergeten te noemen. Mijn Oerwiet Orbi-toespraak ging onder meer over Syrië en Nigeria. Inderdaad, het is de paus. Benedictus de 16e. Uh, ja, daar kunnen we heel lang over praten, maar dat is gewoon goed. Uh, prima scoren volgens mij. Negen zijn het er in deel 1 van de quiz. Dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen bij deel 2. Ik ben het totaal oneens met de stelling, Jurgen. 200 procent ben ik ervoor. Ik, ik sluit me aan bij de vorige spreeks. Nou, Ik ben het ook helemaal gloeiend eens met de stelling. Het, het gaat inderdaad om olie. Laat het liever bezuinigen op het beroepsvoetbal. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... Het gaat goed met de integratie in Nederland. En dan denkt u misschien, ja, waar komt dat nou ineens vandaan? Het is natuurlijk een van de feestdagen, er komen meer dit jaar. En dan gaan wij een beetje kijken naar de stand van Nederland... In deze crisistijd waarin de miljoenen bezuinigingen ons om de oren vliegen, zouden we haast vergeten dat er ook lichtpuntjes zijn. Dat er dus ook veel dingen goed gaan in Nederland, althans in de ogen van onze gasten. En u mag zoals gebruikelijk natuurlijk ook zeggen of u dat vindt of niet.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 We uh, zijn terug bij Douwe Zwierstra, 60 jaar, het Hilversum. Factor 9 zojuist, dus daarmee vermenigvuldigen we. En dan nu die vele vragen. Ja. U zit er al helemaal klaar voor. Uh, als u het antwoord weet, gewoon roepen en anders pas. Uh, hier komen ze. De Nationale Nieuwsbrief. Het openbaar vervoer in welk land lag vanmorgen twee minuten stil vanwege een herdenking? in België. Dat is goed. Het netwerk van welke telecomprovider is nog steeds niet stabiel? Vodafone. Goed. Wie won gisteren de Wielerklassieker Parijs-Roubaix? Tom Boonen. Is goed bij de aanhouding van een dronken man in welke plaats is een politieagent gewond geraakt? Pas. Was in Rotterdam welke Nederlandse spits schreef in de Bundesliga een doelpuntrecord op zijn naam? Klaas-Jan Huntelaar. Goed. In het Friese Burum is een historisch wat afgebrand? Een molen. Dat is goed. De president van welk Afrikaans land heeft gisteren zijn ontslag ingediend? Mali. Goed. Hoe heet de Duitse Nobelprijswinnaar die niet langer welkom is in Israël? Gunther Gras. Goed, gisteren was het precies 100 jaar geleden dat welk rampschip uit de haven vertrok? De Titanic. Goed, in het Zwitserse St. Moritz zijn 75 mensen met helikopters waaruit gered? Uit een gondel. Ja, van een skilift, dat is goed. Ja. Welke Nederlandse actrice maakt haar Hollywood debuut in de film Pain and Gain? Snijder snijderkabal. Heel goed, Jolante, hoe heet het festival in Schijndel dat dit weekend een recordaantal bezoekers trok? Paaspop. Dat is goed. Bij een aanslag met een autobom... in welk land zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen? Nigeria. Is goed. Hoe heet de oud-voorzitter van het lax die een politieke jongerenclub wil oprichten? Pas. Siewert van Linden. Welk Engels universiteitsteam... heeft de traditionele roeiwedstrijd op de Theems gewonnen? Cambridge. Is goed. In welke plaats is gisteren het wereldrecord... grootste paasvuurbouwen verbroken? In Espelol. Dat is goed. De politie gaat voortaan via Twitter... informatie geven over de inzet van wat? Pas. Helikopters. Dit weekend was de luchthaven van welk land... enige tijd dicht vanwege onrust Pas. Dat was Jemen. Hackersgroep Anonymous zou de site van een ministerie van welk land hebben gehackt. Uh, Engeland. En dat is goed. Die zat nog in de klap, dus die tellen we mee. Ja, mensen denken misschien, ja, die man woont in Hilversum. heeft hij vragen gewoon <tie> van tevoren gezien, want u bent echt heel goed. Nou, en ik kan zeggen dat dat, uh, wat ik nu suggereer, helemaal niet waar is. Uh, nee, u doet het gewoon echt uit het blote hoofd. Negen ja. uh, goed in, uh, de eerste, in het eerste deel, dus negen punten. Maal vijftien, want zoveel waren er goed okay. in deel T van de quiz... komt u op 135 uit. Oh, fantastisch. U zit in de, in de financiële wereld. Uh, ja. Het kan maar zo zijn dat ik u straks 300 euro mag overhandigen. Okay. Dan je daar vast wel een mooie belegging voor vinden misschien. Blijft nog even spannend. <laughs> ja. ja. Nou, op de fiets terug met het ja. normale prijspakket. De kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En uh, dan wachten we af tot vrijdag. Helemaal fantastisch. Of die 300 euro er nog ja. bij komt. Blijf eens volgen. Mooi dat u er was. En een mooie paarddag verder. Eens gelijk. We melden ons zometeen om... Uh, ja, wat zal het zijn? Kwart over één. Oh, kijk uit. Kwart over één weer. Uh, dan gaan we praten met Gea Verdes, Die is predikant in opleiding. Na het NOS Journaal.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 Ga naar de Laan.nl en maak nu een afspraak. Nu, want u bent ondernemend. Ja, daar zullen we u hebben. Een goeiedag met de Jonge Laan. Hallo lieve mensen, Willek Albert hier. Het is een heerlijk gevoel dat je als artiest iets in het leven van een ander kunt betekenen. En wat mij betreft, stopt dat niet als ik er niet meer ben. Daarom heb ik een goed doel opgenomen in mijn testament.